Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Sigrid Kaag is teleurgesteld in de Nederlandse politiek. In een uitgebreid gesprek met het Hoge Morgen... zei de demissionair minister van Financiën... dat ze nooit had verwacht dat in de politiek... demonisering en dehumanisering aan de orde van de dag is... Kaag zei dat ze zich niet te gek laat maken door de politiek, maar ze sprak wel van persoonlijke teleurstelling. Kaag zei verder dat kabinet Rutte 4 niet onder een gunstige sternte was geboren. Als ik terugkijk, zei Kaag, waren we al bijna moe en uitgeput voordat we aan het kabinet begonnen.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 Gameuitgever Activision Blizzard heeft een zaak over discriminatie en seksuele intimidatie geschikt voor een bedrag van bijna 43 miljoen euro. Een Amerikaanse toezichthouder deed twee jaar onderzoek naar de uitgever van games als Call of Duty en World of Warcraft. Vrouwen zouden stelselmatig worden achtergesteld en geen kans maken op promotie.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 Kubak leeft, leeft. Al meer dan 12 jaar in de zaterdag Ja, we kijken straks even wie de jarig is. En wat er allemaal gebeurt er de jaren heen. Onder andere hebben we het hierover. Zeker, we gaan het hebben over Dansen op de Vulkaan. Ja, hij zou jarig zijn geweest. Dat is wel lang geleden hoor, maar we hebben het straks over één keer deze man nog. Ja, nou, leuk hè? Hey, aan, Laat het gaan. En weet ik veel allemaal wat er voorbij komt. Tweede gedeelte van het radioprogramma. Eerst hier lekker. J-Bug. Uit van j Buck. en het eten. Al I need hier in de zaterdagmorgen. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is 16 december, we kijken naar de geschiedenis. Het is 1631, grote uitbarsting van de vulkaan. Ja, daar gaan we weer. Sp Supius uh, is. Uh, Noem je dat uh, ont ontploft? Een uh, gigantische. Uh, de dak gaat er gewoon af in uh, 1631. Maar goed, als we weer kijken naar Vesuvius. Uh, wanneer er nog meer uitgebarsten is. Het interessantste natuurlijk toch wel. 79, hè? het jaar 79. Toen werd Pompeja en Herculaneum werd, uh, bedolven. En toen kwam er echt een, een, een, een wolk uit vandaan van 30 kilometer hoog. En uiteindelijk zijn er toen iets van 10.000 me 10 mensen om leven gekomen in Pompei. En uh, iets van vier of vijf uur achter elkaar is er allerlei stof en gruis uh, eruit vandaan gekomen. En uiteindelijk, bijna zeg maar, de tweede dag, toen is de lavastroom zeg maar, uh, op gang gekomen. Uh, daar zijn mensen echt compleet gekookt. Hersenen eruit gepopt. Nou, echt, je noemt het allemaal maar op. En nou, er zijn echt heel veel lichamen teruggevonden. Iets van 2300 uh, lichamen zijn er teruggevonden van de 10.000. En pas geleden, over twee jaar geleden, hebben ze nog alweer nieuwe lichamen gevonden. Twee men, one wealthy, een master, de andere zijn hardworking slave. Werelds apart, maar samen. Twee victims die in de laatste dagen zijn een incredible, extraordinary testimony van de the eruptie de morgen van 25 oktober. Officials believe the pair was seeking refuge in a corridor... when Vesuvius erupted in 79 AD. En het grappige is, daar is een compleet verslag van te, le te lezen. van uh, Plionius uh, de Jongeren, zo heet die man... die heeft allerlei brieven geschreven en een verslag van gemaakt. En die was op een boot, geloof ik. Die heeft het het water gezien. En je heeft ook geloofd ja. met familieleden... heeft hij nog proberen mensen te redden... maar staat eigenlijk één van die familieleden... is ook alweer gestikt door de gassen... die ja. daar gigantisch rondhingen. Dus het is een hele, nou ja... Uh, explosie geweest toen van de Vesuvius in 69, 79, sorry. Ja. Uh, maar dit was een uitbarsting uit uh, 1631. 1631. Uh, de uh, laatste uh, keer is 1944 geweest. Volgens een je nagaan. Ja. ja, het blijft doorgaan. Nou, in 1920, dat vond ik ook wel bijzonder, van aardbeving in Kansu in China, 8,5 op de schaal van Richter, 180.000 levens. Hè? Huh? Ja, dat zijn er heel veel. Oké. Okay. Vierde, vierde regel. Vijf, vijfde. Vijfde regel, oké. Okay. Uh, 2006, ja. Wat gebeurde er? Talpa van John de Mol... kreeg een naamsverandering. Uh, uh, uh, het werd eerst tien. Uh, later de en later werd het Talpa. En daar werkte natuurlijk onder... Uh, Boven van Doris, Bridget Maasland... en Barend en van Dorp. Een beetje tegenvallende kijkcijfers. En uh, de meest succesvolle programma's... gingen eigenlijk over naar RTL. En toen zouden we nog in een tweede net komen. En dat werd uiteindelijk niet zo succesvol. en Uiteindelijk zijn ze gestopt en zijn ze overgestapt naar RTL 8. En, uh, nou goed, uiteindelijk was er nog een slotuitzending op 18 augustus uh, uh, 2007. Uh, nee, 2008, sorry. En toen zijn ze uiteindelijk helemaal overgegaan. En toen was het, het gedaan met Talpa. Ja, helaas. <tie> Niks meer aan te doen. Wat nog meer? In 1838 had je de Slag bij Bloedrivier. En dat was eigenlijk in Afrika. En dat was tussen de voortrekkers. Dat waren dus Nederlandse talige Afrikanen boeren. Die zijn toen geëmigreerd uit de, door, uit de kaapkolonie van de Britten en de Zulus. En het was echt een enorme uh, iets. Maar ik zou zeker het vanavond als ik het ga vertellen. worden jullie alleen maar helemaal gek. Maar het is toch wel zo dat deze dag wel een, uh, een feestdag is daar in Afrika. Oké. Okay. Dus, uh, ja, Heftig hoor wat er allemaal gebeurd is. Mooi verhaal is toch wel uh, uh, even kijken. Mooi verhaal is dit. Maar 1990 is ook het geboortejaar van Stier Herman. Stier Herman oh ja. dat is een uh, genetisch gemodificeerd rund. Ja, dat betekent dat die zijn erfelijke eigenschappen gewijzigd zijn. Ze hebben in al zijn cellen een klein stukje DNA van een mens aangebracht. Wat uh, verantwoordelijk is voor een eiwit in moedermelk. Lactoferine. Als je dat voldoende krijgt, dan is er niets aan de hand. Maar er zijn altijd mensen die dat niet voldoende krijgen. En uh, die moeten dat extra gedoseerd krijgen. Dus dat moet gemaakt kunnen worden. Ja, dat ging dus over een soort melklakterine. Wat dan eigenlijk voor sommige mensen nodig was. En dat wilden ze gaan maken via een stier. Het zou eigenlijk eerst een koe moeten worden, maar uiteindelijk werd het een stier. En die stier Herman, die heeft uiteindelijk nog weer, wat was het ook alweer, 55 koeien bezwangerd. En uiteindelijk hoopten ze dat uit die koeien... uiteindelijk uh, lactorinen soort melk zou komen... waar ze dan die mensen mee zou kunnen bedienen. Maar was hij het eerste kweekvlees eigenlijk? Dat zou je bijna kunnen denken, mm. ja. Het grappige alleen is dat het met, uh, Herman moest dood worden gemaakt... want dit was niet helemaal volgens de regels tot stand gekomen. Uiteindelijk is uh, Van Aartsen uh, uh, tevoorschijn gekomen... en zei van nee, we gaan hem niet doodmaken. Hij mag met pensioen, hè? Hij mag met pensioen, hij mag blijven leven. Maar uiteindelijk had hij toch... Uh, uh, wat had hij ook, had de stier en toen hebben ze hem eigenlijk toch in 2004 laat, laat inslapen. Dus heeft hij toch nog ja, hij toch 14, goed jaar leven gehad. 14 jaar geleefd. 14 jaar heeft hij geleefd. Hoe oud zou een rund eigenlijk kunnen worden? Dat weet ik uh, heb geen flauw idee. Nee. Het is... Um... term Hermon. Nou, speciaal nog voor Hermon even dan. Precies. Om weer zo'n een koe te pakken dan, denk ik. Zeker. Goed. Tot dan weer. In 1954 wordt de eerste synthetische diamant geproduceerd door Tracy Hall. Oh ja. Dus uh, ja, ik vind het toch wel bijzonder. Dat is met heel veel kracht, hè? wordt die bij ja. elkaar gezet. Ja. En uh, in het begin kon je nog wel het verschil zien tussen een synthetische diamant en een natuurlijke diamant. Een bloeddiamant is het vaak. Maar uh, later ja, kon je het bijna niet meer zien. Vroeger uh, had je circonia, maar ik weet niet of dit dan de circonia diamant was. Ja, dat, ja. Want, ik ben want wel niet dat Want verloop van tijd wordt die lelijker dan circonia. Oké. Okay. Oh, op die manier. Oké. Okay. Ik bedoel, is er tegenwoordig nog verschil? Maar er is dus duidelijk nog wel verschil. Goed? Nou, dat was toen, hè? Ik weet niet hoe het nu is. Nee. nee? ik hoor wel dat het nog steeds wel een klein beetje verschil is, hoor. Dat je toch ja. wel echte diamanten uit de grond wil hebben. Daar mm. moet meer pijn voor hebben geleden, eigenlijk. Ja. ja. Zoiets meer. Je nou, weet veranderd ooit. Straks de verjaardag! Eerst maar eens even lekker muziek van de Facts. de nieuwe CD, Pick up the Pool. I dream I want you back. Cause New York's an Insomniac. me. Lekkere muziek hier bij wat blijft in de zaterdagmorgen. De fact is... En het het Lumbar Eclipse. Het is hier weer tijd voor, voor die verjaardag. Oké, okay, nou, die die aan uitdelen is, maar dat hoeft van mij allemaal niet. Hij is vandaag... Ja, oh, sorry, hij zou vandaag jarig zijn geworden. Zal hij 300 jaar oud zijn geworden of zoiets? Ja, Ludwig van Beethoven, Duitse componist. Hij sloot direct aan bij de stijl van Mozart en Haydn. Weense scholen, komt hij vandaan. En hij heeft alleen de lagere school afgemaakt. Hij kon dus zeg maar net wat opschrijven. En hij werd later door heel veel mensen, toen was hij al volwassen... als een zeer irritante, echt uh, ja, vervelende man. Eigenlijk onredelijk ook, als hij zijn zin niet kreeg. Oh, dan kon hij echt doordrammen. Dit muziekje, deze, dit, dit is natuurlijk heel erg bekend van hem. Dit is van hem bekend. Ja, Dit is goed. De muziek van Beethoven heeft heel veel mensen geïnspireerd. Onder andere deze man Walter Murphy. Ja, echt zoveel andere mensen hebben er ook muziek van gemaakt. Dus nog steeds zeker wel moderne. Muziek van Beethoven. Echt wel. Dat is wel bijzonder hoor. Ja, ik vond, ik vond dat een heel fijn uh, nummer. Dat. Heel fijn. Beetje up tempo. En, ja. Uh, ja, leuk. Vandaag is ook jarig: Dimitri van Toren, officieel Jan van Toren. Nederlandse zanger en kleinkunstenaar. Hij leeft helaas al niet meer. Nee. Even een fragment. Staan en loop, maar hij heeft eerst door de straat, het plein, met je nog met andere mensen muziek gemaakt. Onder andere met Pierre Cartner. En toen hadden ze deze plaat, De Nozempjes, De Nozempjes. Nou, die doet het niet, helaas. Het oh, nee, is wel grappig. Ik zal hem zo nog even opsnoren. Maar het uh, uh, ja, klinkt wel heel knullig, die muziek. Uh, het ging natuurlijk over de nozempjes die ze hadden destijds in de... In, uh, in de jaren zestig. Dat waren toch een beetje aparte mensen. En dat lied voor kinderen. Dat was dan de doedi-dam-dam-dam. -dam -dam, dat zat er allemaal in. Ja. Maar hij heeft ook nog een nummer, uh, een eenmalige... Dit, dit nummer heeft hij, uh, Heekomaan, heeft hij gemaakt met Flerk. in okay. samenwerking. Dat is ook wel bijzonder om te weten. Hey, dameses! Smalle pijfers, mooie sokken, schulden, schulden, schulden, uit de jassen, schilden, dat zijn ze rekenen, maar dat zijn de no-no-no. Hé, no, no, no, no, no. hem. Dit is met Pierre Carter nog erin, hè? In die band. Ja. Dat is wel heel leuk om te... te hij is slechts 74 geworden. Hij, hij zou, als hij nu nog geleefd had, zou hij uh, 83 zijn geworden. Oké. Okay. Dus, uh, maar ja, helaas. Hij, zou, hij is nu 30 jaar overleden. Ik heb het over een man, Cornelis. Hij heette eigenlijk gewoon Cornelis Pietersen. En uh, Pietersen had natuurlijk ook een grote hit met onder andere dit, hè? En Piet is Echt bij Veronica, hè, dit. Hij begon uh, te werken voor Johnny Meijer. En uh, hij ging, zeg maar, overal gewoon het Nederlandse lied een beetje vertolken. Tot uiteindelijk kwam hij bij een uh, motorongeluk, een Lyon terecht. En uh, daar verloor hij zijn rechterbeen, omdat hij niet een titanensprik had gekregen. Het was echt... Te, te knullig verwoorden. Uiteindelijk uh, heeft hij zijn naam veranderd in uh, Mankenelis. Dat sloot meer aan omdat hij dat ene been kwijtraakt. Hij heeft toen nog wel via de verzekering 105.000 gulden gekregen in 1987 uh, uh, nee, geloof ik. En Kleine Jongens was zijn grootste plaat. Maar eigenlijk de plaat die meer op zijn plek zou zijn is dit. Je meer dat vergeet je nooit Ja! Voor geen belletjes. De kers, de heen, alleen. Hij had meer grote hits, onder andere had hij de Ezel Sarenaar en Tante Saar. En hij is ook nog een keer later weer bij een busongeluk te nauwnood aan de dood ontsnapt. Oh god. Dat was, uh, ja, heftig allemaal. Ja. Deze man is overleden in 1993. Vandaag wordt uh, Benny Andersson jarig. En denk je, wie is dat? Maar hij is de B uit Van Abba. Yeah. En uh, hij is in 1946, wordt 77. Hij is slechts drie jaar getrouwd geweest met die Annie Fred. Ja, maar ze hadden wel negen jaar al een relatie daarvoor. Hoor. Ja, ja, ja. Dus uh, wij kunnen al, je we moet niet elkaar wel vertrouwen. Dan, uh, dan blijft het spannend. Dan blijft het spannend. Nou goed, ik kan best zijn dat door gedoe met Alba... daar krijg je toch heel veel andere mensen op je af. Hè? <laughs> een hoop stress van. Een hoop stressen. Ja, en uh, ze ging in 72 ook meedoen met het Festival En dat was niet onverdienstelijk. Ik geloof de eerste keer... Niet een tweede keer geloof ik wel, toen hebben ze wel gewonnen. Maar grappig, hij heeft vroeger bij de Hapstars gezeten. En de Hapstars hadden zelfs nog een hit hier in Nederland met deze plaat. Echt een heel suf plaatje dit. Was in Nederland ook een hit, ze zijn ook in Nederland geweest. In 68 volgens mij. Het heet Sunny Girl. And she's mine. Kijk, doet hij dan op de oorlog? Hip hè? Heel hip. Hip muziek. Ja, vandaag is Adriaan van Dis ook jarig. Hij is gelijkjarig, dus met uh, Benny Andersen. Hij ja. is een bekende schrijver. Ja, even een fragmentje van Adriaan van Dis in zijn boekenclub. en had hij Gerard Reven op bezoek. Wat kan ik u te drinken aanbieden? Nou, iets onschuldigs. Iets onschuldigs. Ik heb, ik zal het me even opnoemen, wodka is te schuldig, Chateau neuf du Paap als aardigheidje. Ja, een bodempje. Een bodempje. Ik krijg een schoon glas, hoor. Een Rooms halfje. Een Rooms halfje, Weet u wat het is, een Rooms halfje? Het is iets heel zuinigs zijn. Er staat helemaal een kop op. En dan moet je knielen om het af te kunnen drinken. Ja, precies. Dan moet je knielen. Als Gerard Reeve hebben over knielen, dan zit er altijd weer ander verhaal achter. Het is altijd zo bij Gerard ouwe Oude viespeuk. Nou goed, de afgelopen hè? He, heel veel doen over Gerard want Die is zoveel jaar geleden uh, geboren en uh, dat, uh, er stonden heel veel mensen bij stil. Zelfs de nieuwe voorzitter van de, van de Kamer, die stond er even bij stil en die uh, deed nog even een gedicht van deze Girard, Reven, wat zeer van toepassing was. En dat was wel weer mooi om te zien. Oh. Dat hij nog steeds doorleeft. Dat deze gedicht moeten wij dan eventjes... Uh... Op de Facebookpagina ja. zetten. Dat is wel een heel goed idee. het keer Reven. Goed, ja, voor het Gerard Reven. Goed, en zover heeft de verjaardag. Straks nog wel een verloren verjaardag die we vast kunnen vinden. Eerst maar eens even een lekkere, sfeervolle muziek. Zo, met de kerst voor de deur. Dan Auerbach van de Black Keys En jij hebt het over King on One Horse Town. Down. Ja, zeker. Nou, het is een, uh, de, de, een, een, een dorp waar maar één hoors te, te vinden is, waar één paard te vinden is. I know about the horse. Nou goed, het niet iedereen weet het ook over het paard, dat is ook wel logisch. Goed, ja, het is de zaterdagmorgen. Loopt tegen kerst. Ja. Ik denk gewoon even in de trend. Ja, gaat, dit liedje ja. gaan we vandaag ook nog wel zingen, ja. Ja, echt waar? Ben je er helemaal klaar ja. mee, dit? Of zingen heller. Nou, het, het, wat, je wat, wat, merkt wel wat, dat mensen... Wij, wij doen het uh, af en toe als we ergens dan echt optreden binnen of zo. Dan ja? eindigen we met dit lied. En dan wordt het heel ingetogen gezongen. En dan merk je dat de mensen daar wel ontroerd door zijn. Ja, oké. Okay. Nou, het, het, is, het, is, ja, het is meer nostalgie, hè? Ja, je krijgt jeugdherinneringen. Ja, dat over. is het meer eigenlijk. Het lied is niet zo bijzonder, maar het is gewoon nostalgie. Het zit gewoon ingebakken in de mens. Maar ja, wij moeten ook gewoon samen een keer een kersthit gaan maken. Wij gaan niet zingen. Nee, maar dan doe jij... Dan, dan doe jij tamborijn of zo. Nee, dat, dat arrangement met muziek en al die Arnhemant. dingen. Meer. En, je en schat dan, me dan dan weer veel te singt... hoog in. <laughs> ik, heb, ik kan muziek leuk beluisteren... maar zelf, eh, vooral commentaar geven, daar ben oh. ik heel goed in. Maar kan ik wel nog een artikel over muziek doen? Of, want, ja, doe maar. Wat, wat, ja. Wat, wat, wat had je nou? nou wat grappig is, uh, we hebben in Noord-Holland een volkslied. Ja? Maar uh, ze willen het gaan vernieuwen. En het leuke is, want een meerderheid van de provinciale staten van Noord-Holland... Ja? die heeft dus ingestemd in de voordeel van het CDA... Om het te vernieuwen. Want het huidige volkslied bestaat pas sinds 2000. He? Maar het is gebaseerd op een tekst uit 1950. En dat sluit volgens velen niet meer aan bij deze tijd. Maar dus het... Wanneer gebruik je het uh, volkslied dan? Ja, dat is de grote vraag. Ja, dat is ja? de grote vraag. Wanneer gebruik je dat? Maar ik heb hem in ieder geval gedeeld op onze, uh, onze Facebookpagina. dan ja? kun je hem in ieder geval wel horen. Maar het is, uh, het is niet zo'n leuke as dat liedje over Brabant van... Uh, van onze Brabantse volkszanger. Nee, ik snap het. He? Want, nee, uh, dan krijg je meteen in in uh, feesten. Dit is meer een beetje nostalgisch. Want dat liedje, dat liedje, dus, uh, hoe heet die nou? Ik ben even naar nou kijken. Maar uh, die, die gast heeft van. Uh, Vandaag is het nog licht. Maar je kan ook in plaats van Brabant. Kan je haar invullen. Dan hebben we toch een heel leuk haarend volkslied. Die Gusmeus is zeker, of niet? Ja. Ja, ja, ja. dat. Vandaag in de krant weer het, het onderzoekers. Ja, het zijn weer mensen die denken. Wat zullen we nou weer eens gaan onderzoeken? Ik hoop toch dat het allemaal wel op vrijwillige basis is. Onderzoekers hebben een project gestart om de nachtwacht te onderzoeken. Dat is nog niet eerder gedaan? Nou, vast ja. wel. Maar nu hebben ze gekeken naar, de, de, naar het doek, hoe het doek behandeld is voordat hij is gaan schilderen. En er schijnt een soort loodhoudende impregnatie uh, uh, iets opgebracht te zijn voordat hij is gaan schilderen. En daardoor krijg je minder last van schimmel en allerlei ongedierte op het doek. En kan het doek veel langer doorgaan. En dat hebben ze nog nooit eerder bij een of andere schilderij. Ook niet bij Rembrandt. Is het enige doek van hem wat behandeld is met een of andere impregnatie. Loodhoudend. Nou, dat lijkt me zeer gezond. Nou goed, uiteindelijk kunnen ze kijken wat ze daarmee kunnen. Misschien kan je je huis daarmee in uh, iets meer loodhoudende. Nou, wel. Dat wil je toch niet loodhouden. Maar goed, dat is voor het eerst dat ze het hebben ontdekt. Dus straks mag Mooi, je het dus niet meer binnen omdat je het loodhoudend hier staat. Zullen, zullen die schilders dat zij allemaal zo beseft hebben wat het allemaal inhoudt? Dat je zeg maar iets aan het naschilderen bent. Dat je denkt van later gaan ze hier hele studies van maken en dan gaan ze kijken hoe de wereld eruit steekt. Want ja, het is natuurlijk wel. Een soort foto van het verleden, dat is wel zo. Ja. Je kan allerlei dingen erop zien, dat is waar. En ook de technieken zo, en je kan er heel veel uithalen. Maar soms vind ik het wel heel ver gaan in dat soort dingen. Goed, ja, straks de Zandvoortse berichten. Die hebben die al gehad? Die hebben we al gehad. Dan heb ik hier nog een ander plaatje voor staan. Nee, volgens mij heb ik die. Nee, dan moet we toch, toch dit. We ook... Zeker fijne klank hier: Flower Love. Hier bij Toebak Leven, dat heet A Girl Like Me. In a king-size bed There's no mistletoe Above our heads stars but as bad Zijn alternatieve kerstplaatjes. Afgelopen week opgeduikeld. Girl in Red. Serotonine. Dat is een van haar bekende platen. Two Queens in a King Size Bed. Leuk gevonden. Dat is mooi en grappig. In King Seist bij het hier bij het En een tijd voor de Zandvoortse berichten. Zeker Zandvoortse berichten. wat er allemaal speelt. En de, de gemeenteraadsverkiezingen... Nee, niet verkiezingen. De, de raadscommissie was bij elkaar gekomen om even te praten. En dat ging over de woningbouw bij de meneesje Rukert. En dat is een meneesje die eigenlijk gewoon niet doorgaat. Omdat het niet hun familie verder kon. En ze willen het daar ook wel gewoon verkopen. En ze willen daar 40 tot 60 woningen gaan realiseren. Dit is de Heimansstraat en komt ook mogelijk op de scoutingsterrein wat huizen te staan. Zijn ze niet allemaal er blij mee? En Willem van Sloot waarschuwde nog dat er waarschijnlijk asbest uh, bij de sloop wel tevoorschijn komt. En Paul Vleeshouwers wil namens de bewoners zeggen dat ze eigenlijk de locatie meer geschikt vinden voor duin en recreatiegebied. En ze willen eigenlijk nog wel even een extra info-avond voor de mensen die er wonen in de buurt... om die even toe te lichten wat precies er gaat gebeuren en wat de mogelijkheden zijn... Dus, uh, nou goed, in de, in de, uh, als ze kijken, totaal zijn er niet zo heel veel bezwaren, maar toch willen ze het meer toegelicht krijgen en dat mensen het meer snappen wat gaat gebeuren. En uh, Pre-Woon is daarbij en die zegt uh, onder andere dat er meer sociale woningen moeten komen en andere mensen zeggen dat er weer meer een mix moet komen tussen huur en betaalbare koop. Nou goed, er is toch uh, een missie te gaan daar en er uh, is dus nog wel even afwachten of ze één ontwikkelaar erbij halen of meerdere, want dan komt er weer vertraging. Vertraging? Vertraging, ja. Uh, kerstavond, dat is volgende week. Al? Oh. Dan uh, vindt voor de 22e keer alweer de traditionele kerstsamenzing plaats. op het uh, Gastelsplein. Dat is altijd wel erg leuk. En de wapenzangers, bekend van Smartlappen en Chanties. die zingen samen met accordeonist Greet Vasterhouden. Uh, gaan ze dus allemaal kerstliederen zingen. En de opbrengst daarvoor is voor de zandstroom. En het is dan van je kan dan voor 5 euro een boekje kopen. en, uh, en dan krijg je ook nog een glaasje gluwijn erbij. En het is gewoon wel heel sfeervol. Ja, ik je... hoop ook echt dat het dan droog is ook. Hè? Want uh, het was ook met corona en zo was het een paar keer niet. En vorig jaar was het vol, vol, volgens mij voor het eerst weer. En het was echt geweldig. En dan hoor je anderen, zoals mijn zoon bijvoorbeeld. van. Nou, er was ook geen bal te doen in het dorp. Ja, die zat dan uh, uh, op het kerkplein. Yeah. En om de, de hoek, echt, dan was het zo druk. En dan zit je van, nou, oh, ik ga maar naar huis, er is, geen, er is niks aan en zo. ja. Yeah. Maar in Haarlem heb je dus ook diverse samenzangen. Je hebt één op de Grote Markt en één op het Nieuwe Kerksplein. En ik, ik beveel het Nieuwe Kerksplein aan. Dat is wel heel sfeervol. Oké, okay, goed gegeven. Nou, de wethouder uh, was bij de opening van uh, ja, de, de zelfgemaakte... Uh, noem je dat kerststallen. En dat is natuurlijk gemaakt door Kees... En Kees die uh, is ooit geïnspireerd geraakt door iemand die ook al die dingen had verzameld. En heeft nu uiteindelijk iets van 400 van die stallen bij elkaar. En had zelf uh, ook een stal gemaakt. Uh, de Diorama Bethlehem. En uh, nou goed, het, het grappige. De, de, de, de uh, wethouder Geert-Jan Bluis die was geïnspireerd. En die heeft het ook een beetje toegelicht hoe het ooit ontstaan is. Dat was op zichzelf wel leuk. Franciscus van Assisi's. Die heeft het in het jaar 1223 uh, in het leven geroepen door een levendig de stal te bouwen met het verhaal voor mensen die laag geletterd waren of helemaal niet geletterd. Om het dan uit te leggen hoe het ontstaan is, het uh, verhaal van Jezus. En dat sprak wel door de verbeelding. En uiteindelijk kreeg deze Kees toch uiteindelijk ook nog waardering speld. Uh, nou goed, hij heeft de burgervaar nog even rondgeleid lang, langs al zijn stalletjes. Heeft hij nog ja. wat gekocht? Ja, nee, dat kon niet bij die stalletjes. Goed, dat kon niet, goed. helaas. Nee. Uh, bij café Anders is er helaas. Uh roet in het eten gegooid. Want uh, ze hadden dus afgelopen Goddamme, tijd... vorige week was er een brand ontstaan in de keuken. En in korte tijd stond de hele boel in de hens. En uh, hij probeerde nog met een branddeken... het vuur te doven, maar het, het vuur ging er gewoon dwars doorheen. Echt? In een nou, branddeken? Was het wel een branddeken? Het oh, was waarschijnlijk gewoon vlies. Ja. Had hij de verkeerde gepakt? Ja, ja. Maar wel je, je heel moet, nee. Maar toch heeft het te maken met je moet de zuurstof goed afdekken. En als er geen zuurstof voorbij komt, dan gaat hij echt uit, hoor. Ja. Dan moet hij echt uitgaan. Ja. Nou ja. hij heeft wel een grote brood, uh, brandwond had hij op zijn voorhoofd gekregen. Oh, gaat. Brandweer was er snel bij en de brand is beperkt gebleven tot de keuken, maar de hele zaak was vergeven van de rook. En Roet en er is een schoonmaakploeg die heeft alles grondig gereinigd En ik reed er gisteravond langs en ik zag dat ze gewoon weer open waren. Gelukkig. Oh ja, ik zie want, het ja, helemaal voor Ik de denk de... dat je hele kerst al verpest is, uh, hij had er zo zin in en dat is natuurlijk ook zo. Ja, ik zie het zo voor maar Ik heb vaak die BFV-cursus gedaan, ook zo'n brandoefening. Het is zo belangrijk met zo'n deken. Je moet hem niet zo even op een afstand opgooien, want dan komt die. Als hij die goed eraf komt, komt die vlammen naar je toe, hè? Je moet echt de deken voor je houden en dan zo. Uh, die, met de knoop in je hand zo. En dat doe je zelf voorzichtig. En dan komen die vlammen moeten van je af. Nou, ja, maar als je paniek hebt, dan ja, is het heel ja, ja, lastig waar. om je moet ho hoofd koel te houden. Bolkloedig, zeggen we altijd. Bolkloedig blijven, dan heb je de kans. kansen. jij hebt echt van die... Uh cursussen gedaan. Echt, ja, ja, echt dat... simuleren, gesimuleerde... Ja, je had bijvoorbeeld in een of andere bunker... hebben we geoefend en dan moest je aan laag blijven... en dan stond er een brandje en dan voel je die hitte... gewoon van boven naar beneden komen, weet je wel. Oh, ja, okay. Hoe langer het brandt, hoe meer er hitte komt... en hoe meer rook aan de bovenkant. Dus dan moet je laag blijven. Dat is echt leuk om te doen. Ja. En dan ja, om de paniek een beetje de baas te blijven... moet je oefenen gewoon. 350.000 voor het... Uh, voor het uh, racefestival. Het moet groter en sneller... en het moet beter georganiseerd worden afgelopen jaar... Uh, zijn ze er mee bezig geweest? Natuurlijk. Ze hadden eerst 100.000 uh, daarvoor gereserveerd vanuit de gemeente om dit festival, dit evenement ten aanloop naar de Formule 1 uh, te organiseren. En 100.000 is gewoon even te weinig. Dus vandaar dat ze 350.000 hebben gereserveerd om dit veel meer uit te werken en veel meer um, het racegevoel te realiseren voor de mensen die het bezoeken. Een paar weken van tevoren. Als je op die dag zelf het zand niet binnenkomt, dan kan je het van tevoren misschien meer beleven. Dus daar zijn ze mee bezig. Ze willen meer live muziek op pleinen, pleinen. Meer entertainment aanbieden. En ook culturele workshops. Durf sporten. En wat het belangrijkste is. Het reuzenrad moet terugkomen op het plein. Nou goed. Het wordt in januari besproken in de gemeenteraad of dit allemaal uh, haalbaar is. Want ja, het is wel weer extra kosten. En gaan we dat terugverdienen? via belastingen. Ik geloof wel dat er weer een of andere... wat was het ook alweer? Nee, een of andere retributie kwam erbij... bij het kaartje of bij uh, Formule 1... Er kwam weer extra belasting bij of zo. en dat oh, is niet ja. goed gekeurd. Ja, dat was 3 euro of zo toch ja. maar. Nou ja, ja dus toch over al die over? kaartjes is dat toch een ja, paar ja, ja, hè? Ja, oké, okay, maar per persoon valt het dan nog wel weer mee, weet je wel. Dat ja. mensen dan weer mopperen, dan denk ik van ja, weet je handig. Ja, dan komt er echt een hele organisatie bekijken... Maar, om dat in goede banen te leiden hoor. Ik, dus ik heb nog wel leiden. een klein meldingje in het midden van de krant... van de Zandvoerse Courant. Er staat dus wel nieuws voor en door jongeren. En uh, er, er worden toch echt wel wat leuke dingen georganiseerd... Uh, door uh, de jongere uh, groep. Ja. Dus ga alsjeblieft even kijken. En met je, met je Zandvoort-pas kan je dus in Zandvoort en Haarlem kan je echt van alles doen. Dat staat ook op onze Facebookpagina. Oké. Okay. Nou, straks komt uh, Jolande Keuze eruit mee. Zijn we lekker in keer. Dan is het echt een beetje interduttig geworden. Jee, het wordt echt tijd voor een wilde plaat. Ja, het is ongelooflijk. Wat een plaat. Die zou ik nou nooit draaien. Ja, dat is het verschil, ik draai hem dus wel hier. Young the Giant, it's about time. All the kids are throwing sticks, solid picks, nights on the wire. Everybody wants to get by. It's a test of the times, a test of my life. van deze band, uh, John the Giant. En vorig jaar, nee, volgend jaar... hebben ze een groot feestje aan bestaan. Ze zijn namelijk 20 jaar en de zanger... is zo'n gastje, Samir... Gaia? -ja. Gaia? -ja? Nou goed, hij uh, is de zanger en uh, hij, heeft, hij heeft een guitig En ik kan me nog dat ik vroeger begeleidde een cliënt in een rolstoel. Ik kon eigenlijk alleen maar gewoon kijken en een beetje luisteren. En die werd altijd heel erg blij bij het zien bij het videoclipje van deze band. Omdat die zanger er gewoon zo apart uitziet. Goed, het is de zaterdagmorgen en het loopt alweer tegen tien uur. En uh, we kijken nog een paar mensen die dingen zijn, die blijven hangen. is Onder andere dit. In 1998 was het uh, Operation Desert Fox. Je had Operation Desert Storm. Dat ging er ook over dat... Uh, nou, uh, even start even. Dit. We sirens which went Wacht, nee, het moet eigenlijk eerst deze. Dat is om maar even uit te leggen hoe het in elkaar zat. Ook weer Desert Storm. Iraqi dictator Saddam Hussein sends his army into neighboring Kuwait. Its oil fields are rich for the taking. Hussein may have his eye on Saudi oil too. They vow to bring Hussein to his knees. Withdraw from Kuwait or face a coalition ready and willing to employ all means necessary. Jazeker, er waren misschien wel wapens gevonden en er was ook heel veel olie in uh, Irak. Dus dat moest worden aangepakt en Saddam Hussein moest op zijn knieën worden gebracht. Uiteindelijk, achteraf, bleek het allemaal wel mee te vallen. Ze nu weer terugkijken waar ze nu in zitten. Maar goed, uiteindelijk, Amerika maakte er serieus werk van. En uiteindelijk in 1998, het begon al in 1990, in 1998, de deden ze Operation Desert Fox. En dat was om bepaalde. Uh, ja, wapens en ook uh, ze hadden dingen gezien die moesten vernietigd worden. Toen hebben ze vijf dagen lang hebben ze daar bommen neergegooid. We sirens earlier, which went off over the Iraqi Dit is een lijf verslag ervan. There, ze hebben daar een paar dagen dus alleen bommen neergegooid in de hoop dat ze de, de ontwikkeling van wapens konden vertragen. Nou, onder andere Henry Kissinger had toen al gezegd, die vijf dagen maakt echt niet uit. We krijgen nu met die vertraging van misschien al een half jaar. En dat is helemaal niet goed. En achteraf hebben ze daar nog een keer naar gekeken. En toen bleek er helemaal niks te zitten. Maar goed, dat verhaal is wel bekend. Dit was dus in 1998 operatie Desert Fox. Nou, oh, heel wat zie... anders dan Desert Storm. Ja, dat is een onderdeel. Dat, dat zei je ook. Ja, ja er is een 53-jarige vrouw. Die zat achter het stuur En die is toen waarschijnlijk niet goed geworden. Heeft haar auto op de vluchtstrook gezet in België. En toen bleek dus dat vrouw... Uh, dat uh, had wel het knipperlicht aangezet. Maar pas middags kwamen de hulpdiensten eens een keer een kijkje nemen. Huh? Oké. Okay. En, maar de vrouw die ze dacht als ze aan het slapen was, maar ze was dus gewoon overleden. Hè? Dus uh, waarschijnlijk uh, niet door een natuurlijke oorzaak. Okay. Maar dan ben ik wel heel blij voor uh, uh, de nabestaanden, maar ook voor degene op die snelweg, dat ze op tijd de auto daar neergezet heeft. Echt wel? <laughs> Ja, je ja, ja, dus op tijd voelde ze het al aankomen. Wat ik al zei hè, gemiddelde leeftijd, 53 maar. Ja, oh ja jij zit zelf in, ja. in die groep. Ik, nee, ja, ik, sorry. Ik, maar ik, ik, het valt me echt op hoeveel mensen rond die leeftijd zijn. Ja, blijkbaar. Leden, ja. Maar goed, dat deze dame kon op tijd net zeg maar, de, de auto aan de kant zetten. Ze voelde wat opkomen. Het, ja. Ja, het ernstige is, ik heb dus een collega gehad. Die heeft dus ook iets zoiets gehad op de, op de snelweg. en ja? die, uh, haar dochter zat naast haar en... Ze heeft dus eraf kunnen gaan, maar die, die durft nou bijna niet meer te rijden. Ja, nee, dat snap is ik. gewoon heel bang geworden. Ja, ik heb wel eens iemand gehoord die iets aan zijn ogen kreeg. En dan van zijn hordvlies liet los en dat zakte hem in. Nee. En toen werd het heel wazig en die wist het ook... We is net op tijd ook de auto aan de kant te zetten. Ja, en die ja. had is nu wel hersteld, die ogen. Maar dat was heel iets aparts ook. Dat gebeurde bijna nooit, arts. U heeft heel iets heel zeldzaams. Nou, gelukkig, ik heb maar heel iets zeldzaams. Maar je zou maar dan op de inhaalstrook zitten, dan weet je. Op een vier was weg Ja, ja, ja. ja. God, nou, dan kan nog veel meer dramatische verhalen van mensen die een tank leeg hebben gereden. En uiteindelijk werd aangereden. En niet overleefden. Maar goed, laten we het hierbij laten. Goed, het is tijd voor die landenkeuze, ja, dames zeker. en Ja, zeker. Ja, het is toch een beetje kerst. Ja. En dit is dan een, een plaat. En die vind ik geweldig. Dat is de Pipe of Peace. Landkarty des dat storm komt goed uit dan ook. Ja, hè? 40 ja. jaar geleden, hè? Ja, 40 jaar geleden. Het lijkt ja. zo lang geleden. is dat ook? ook wel, hè? Ja. Paul McCartney, van zijn uh, plaat op zijn plek, zeg maar. Er zit een heel. Uh, een lange intro. is een lange intro. Had ik even moeten, zal ik even doordoen? I light a candle to our love. And in love, our problems disappear.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 De wereld is in oorlog. We hadden het over de oorlog. Desert Storm in de jaren negentig. En nu er even Pives of Peace van Paul McCartney. Ja, daar verdrijven we de praat Niet omdat hij jarig was. Ja hij, wordt, ja, hij zal binnenkort wel weer 82 worden of zo. Dacht ik. Hij is voor mij al 81, geloof ik. Hè? Dus Paul McCartney maakt muziek nog steeds. En weet ook al, de oude plaatjes... die op een klein cassettebandje Zit zitten... nog steeds weer nieuw leven in te pompen... Ja. Ze zijn altijd weer van die zestigers. Oh, wat het mooi. Ik hoor weer een Beatle plaatje. Ja, of nou die mensen die dan die nieuwe LP van de Rolling Stones hebben gekocht. Ja, okay. zeker. Ik vind, het uh, al, ja. ik vind het altijd wel grappig. Om, het vind ik aandoenlijk om te zien een van die zestigers. Ik, ik herken mezelf er ook in. in die dan bij zo'n platenzak staan. Platenzak. Wat is dat? Wat is dat? Uh, om met z'n ik daar s'avonds later zitten. En dan te wachten om twaalf uur. En dan weer te wachten tot na één uur. Om hem uiteindelijk te mogen draaien. Het is allemaal van die hele aparte spelletjes. Ik denk van echt waar joh. het is 2023, doe niet zo uh, oudwets. maar het is toch leuk om het vaniel, zo'n grote luikspelplaats, zo'n zwarte scheid in je handen te hebben, dat je denkt, ja, zo is het allemaal ontstaan. Zo hebben ze het bedoeld, de Beatles en de Rolling Stones. Goed, ja? Ja, ja nee, ik moet er wel om lachen inderdaad. Ja. Dan, uh, dat dat mensen nu met de top 2000, die gaat natuurlijk ook uh, binnenkort beginnen. En dat mensen dan uh, hebben gekeken van wanneer hun favoriet is... en dan gaan ze luisteren. Dus denk ik denk, je kan het tegenwoordig allemaal zo opzoeken. Ja. Waarom? Weet je, Verbinding. Ga mensen... je een beetje s'nachts om vier uur... ga je ah. je lekker zetten om dan een plaat te luisteren... die die denkt van, ja, die staat voor mij echt wel in... Uh, want je mag er 35 aangeven. Het zijn wel mensen met pensioen zeker dan, hè? Eindelijk leuke dingen doen. S'nachts eruit uit... voor mijn plaat te luisteren. Ja, ja nee, ik snap. Ik spreek Het, ja, het is wel heerlijk, vind ik, om op die dagen... dan gewoon lekker de radio aan te hebben en lekker te luisteren. Dat is, dat ja. een ding wat zeker is. En dan weer die oude meuk hoor, Die echt altijd denkt, oh, weer die plaat. Ja, het is kerst. Ja, dat is de top 10. Die moet je niet luisteren. Nee, die is niet Oké, okay, nou, uh, vandaag in de krant te lezen onder andere dat, ja, een 50-plusser... 50 die in een rolstoel zit uh, in Rotterdam rondrijdt, Nazir R... Die schijnt uh, geen doorsnee terrorist te zijn. Hij is van, uh, eigenlijk een beetje voor Hamas. En hij schijnt een of andere wapens te geleverd te hebben aan uh, drie Duitse verdachten. Die, op de, die hebben ze op de korrel eigenlijk. En uh, ze zitten te denken dat misschien Hamas ook in Europa aanslagen gaat plegen. En dan uh, staat er in de uh, Telegraaf een heel stu groot stuk waarvoor ze dat zouden gaan doen. En Hamas is eigenlijk ontstaan... dat de PLO zeg maar, uiteindelijk het geweld afzwoer... en eigenlijk wilde gaan overleggen... en een, echt een politiek actief werd. En toen zei Hamas van... nee, wij gaan meer voor de heilige strijd. En die deden dat lokaal daar in Israël... de Gaza-strook. Maar nu denken ze dat Hamas ook in Europa actief gaat worden. En dan zou je denken... waarvoor zouden ze dat in godsnaam gaan doen? Is er iets voor plaatselijk daar? Nee, ze denken ook dat het meer aanzien zou kunnen geven... en meer mensen wakker zou kunnen maken dat ze meer uh, aanhangers zouden kunnen krijgen... in strijd om de ja, strook. dus uiteindelijk gewoon voor, uh, meer voor de Palestijnen... en misschien wel meer Israël... meer voor Palestijnen zouden krijgen. Dus dat uh, houden, ze, uh, houden ze goed in de gaten. Deze uh, vijftiger in een rolstoel... of in een scootmobiel eigenlijk meer... vijftig plus met een klein kind thuis... die zou dan een terrorist zijn. Nou, ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat leiden. Zeker. Dat dat allemaal wel meevalt. Dat ze het nu al een beetje goed in de gaten houden, dat is mooi. Nou, ik wilde toch nog even voor de, voor de dames onder ons toch even vertellen... dat Lieke Marcus is vandaag jarig. En, uh, of Martens. Ja, Martens. zeg ik het goed? Maar die is dus uh, 31 geworden vandaag. En, uh, maar zij is natuurlijk wel degene van de, de, de beste voetbalster van de wereld... was zij in 2017 is ze door de FIFA uitgekozen. En dat vind ik toch wel heel stoer. Zeker voor een vrouw om in het mannen gebeuren. Om dat, daar zo uh, te zijn. En ze heeft zich pas geleden een nieuw contract dan met uh, Paris. ja. Paris Saint-Germain. En daarvoor heeft ze dus nog bij FC Barcelona Femini gespeeld. Oké. Dus ik vind het toch wel bijzonder. Ik vraag me wel af wat de salaris Maar Zij was degene ook met die... Van die pindakaasreclame. Met die One Love band die ze ook op handen is. En dat ze zo voor gelijke mensen recht is en zo. En ze ontzettend ook voor meer gelijke behandeling voor vrouwen en zo. Dus je zet zich daarvoor in geloof ik. Dat doet ze wel heel mooi. Ja. Dus ze wordt vandaag 31. Ja. Stoere, stoere vrouw. Ja. Zeker. Dus en, maar het is ook wel grappig, want uh, ik vind ook zo zo uh, doorzettingsvermogen. Maar ik heb dus nu die special gezien hè, van uh, Baxter op uh, Netflix. En dat was toch ook wel, uh, was toch wel bijzonder om dat uh, te, te Baxter, zien. Baxter, wat is dat? Uh, hè? De, uh, Beckham, sorry. Beckham. Ja, David Beckham. Er is een, uh, een uh, vierdelige. Uh, uh, documentaire over hem. En hij is dus met Lady Spice... Uh, Spice oh, oh je oh, hele oude voetballer nog. Ja, ja, ja, echt, ja. ja, ja. Echt heel, maar het is, leuk, echt. het is wel leuk om te zien... Ja? hoe die begonnen is en hoe zijn vader... gedrilld heeft en alles. En uh, ja, kan hoe soms ver is. die gekomen is. Kan soms wel eens inspirerend zijn ook. Nou, vandaag uh, wordt hij... Uh, 72 meters echt heel oud. Ik was hem eigenlijk vergeten bij de... bij de, bij de, bij de verjaardagen. Maar even een stukje van uh, Robin Ford... Niet van die uh, fabriek, nee, niet van de Ford-fabriek... maar gewoon uit de familie Ford. Zijn vader had al een bluesband. Daar is hij bij ingestapt, samen met zijn broer Patrick. Die speelde de drums en hij speelde gitaar. Hij staat bekend om het clean gitaarwerk. Dat hoor je hierin. Lekker dit, hoor. Lekker dit, Dan zou hem helemaal kunnen draaien, gewoon ook. Ik denk ben je de, bij de playlist-set van uh, achtergrond -musiekjes. Dat zou gewoon zeg maar kunnen voor een of andere TV-serie. No. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Goed, tijd voor muziek, dames en heren. In de zaterdagmorgen is het tijd voor niemand minder dan. Ja, je hebt buitengewoon hier, Alfie Templeton. I say all the wrong things. Get up in the evening. I check that I'm driven. You never know these days. Mijn body is empty. of glass life Tempelman, moet ik eigenlijk zeggen, Tempelman. Hij was 13 dat hij al muziek begon te maken. Het is net een beetje als pa Boy Pablo. Actieve gasten die gewoon bijna alles kunnen bespelen. Irritant, Jesus. Maar goed, dit is een van zijn leukere platen. Die heet Broken. Alles is stuk. Alles is meant to be broken, geloof ik. Alles is uh, ontwikkeld om uiteindelijk weer stuk te gaan. Dat proberen we zo lang mogelijk tegen te werken. Dat er ook alles moet gerestaureerd worden. Zeker. Het loopt tegen het einde van het radioprogramma. Ja, dit horen we gisteren natuurlijk op het nieuws. Belgische mediagigant DPG wil RTL Nederland kopen. Ze hebben er ruim een miljard euro voor over. En als het doorgaat, wat gaan kijkers ervan merken? Japsik, België gaat het straks allemaal overnemen. De mediagroep wordt steeds groter en is in Belgische handen. En wat kon er dan allemaal wel op de... Dan worden we beïnvloed. Door één partij. Dan worden wij dan ook overgenomen. Of? Ja, dan moeten Voor we hun? straks Belgisch gaan spreken. Oh, ja, ik ben wel een beetje een een Ik had ooit een uh, buurjongen die uh, was in België gewoond. Die hield de hele tijd ervoor als hij me sprak ook om in Belgisch te praten. Het was zo geforceerd. Maar het was het toch <laughs> wel, wel, wel grappig om te horen. Want het taaltje is zo zacht. Het hè? is zo zacht gewoon. Ik hou gewoon. Van. Nou goed, uh, ik wil zeggen uh, geniet van het uh, weer. En, ja, uh, en kom uh, kijken in het dorp. Er is van alles te doen. Ijsbaan. Ja, van alles. Hoi. Hoi.